Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Goedemiddag. Minister Hiller onverwacht in Kunduz, Explosieve opruimingsdienst doet onderzoek naar Kesson Explosie Zeeland. Een aanval ingezet op geboorteplaats Gaddafi. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Een minima rond 8 graden. Morgenochtend plaatselijk nog wat mist. Verder zonnig met de middagtemperatuur tussen 20 en 24 graden. Nog wat warmer dan vandaag. Namorgen stabiel. Na zomerweer. Weer.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 De explosieve opruimingsdienst onderzoekt waardoor een oude betonnen bak op het strand van Ritm in Zeeland is geëxplodeerd. Mogelijk is die opgeblazen. Gisteravond hoorden omwonenden een enorme knal en getuigen zeggen dat ze meteen daarna twee auto's met hoge snelheid hebben zien wegrijden. In de Lamersse Stad hadden er ook mensen opzij moeten springen. Dus... We hebben ze gezien, nou, we stonden op de straat en uh, werden bijna van de sokken gereden. In ritme? Ja, het was even heftig. Ja. En er kwamen twee autootjes aan racen. Ja. We wisten niet dat ze hier vandaan kwamen, maar wij wisten niet dat hier de knal was. Hè? Dus we hebben niet in de gaten gehad dat dat misschien de daders geweest zijn. En wat voor wagens waren dat dan? We hebben geen kentekens, geen, uh, geen gegevens. Twee zwarte wagen? Twee zwarte kleine autootjes, ja. U bent? Ik heb hier gisteravond uh, na drie minuten was ik ter plaatse na de plof. En wat zag u toen? Ik was binnen drie minuten ter plaatse en daar uh, vond ik op het fietspad en nou die auto staan vanaf de bocht vond ik al uh, scherven en uh, stukken beton en betonijzer dat in de brand gestaan had. Dus... Ja, en vanochtend vond u dan ook patronen? Ja, die hebben we vanochtend met uh, laag water hebben we dat gevonden en toen is ook de krater. Uh... Waar zijn die voor gebruikt, denkt u? Ja, voor, uh, om de hoofdbom tot ontploffing te brengen. En wat zit hier achter, volgens u? Wat is uw uh, interpretatie hiervan? Ja, amateurs die het zuid proberen. Om er later gebruik van te maken bij een plofkraak of zoiets. Bij een benzinestation of bij een blankluis. Dat ze dan... hier oefenen? Ja, dat is zoiets. Is dat. Wordt dat hier vaker gedaan eigenlijk? Omdat dit zo'n afgelegen stuk is? Oh, drie, vier keer in het jaar. Van de zomer is dit de derde of de vierde keer nu hier op dit strandje. En dit is dan een hele harde geweest? Ja, dat was een ordentelijk klapje. Ja, en die anderen die hier zijn geweest, waren die ook, ook zo hard? Dat kon je vergelijken met je hasfles en dan kan je dit okay. vergelijken met een tankwagen. Een reportage van de Jeroen de Jager aan de telefoon Mireille Aalbers van de Zeeuwse politie. U hoorde het net waarschijnlijk ook, hè? twee auto's reden met grote snelheid weg. Is daar al iets over bekend? Um, de melding is mij bekend, ja. Dat, uh, uh, dat er mogelijk twee auto's zijn weggereden na de klap. Maar um, uh, we weten verder nog niks van die auto's. Dus ik roep ook mensen op die wat hebben gezien om alsjeblieft te bellen. Ja, en er zijn ook patronen gevonden... Er werden zelfs uh, theorieën ontplooit door de mensen die daar uh, in de buurt waren... dat het misschien amateurs waren of mensen die oefenden voor een plofkraak ergens. Ik heb het gehoord, maar vooralsnog is daar bij ons niks over bekend. We zijn de, uh, de boel daar ook nog aan het onderzoeken. Ja, uh, daar is ook de explosieve opruimingsdienst voor ingezet. Uh, hebben die al iets gevonden? Uh, zij zijn op dit moment bezig met een graafmachine. Ja. Ze zijn uh, de kerson leeg aan het scheppen, als het ware zodat er ook in de Kesson onderzoek gedaan kan worden. En behalve de graafmachine, wat doen ze nog meer? Uh, ja, ze, ze assisteren onze uh, forensische ondersteuning, de technische recherche, zeg maar. In het onderzoek naar mogelijke explosieven die daar liggen. Ja, nou is er een andere theorie die zegt: uh, misschien is er wel een zeemijn uh, tot ontploffing gekomen. Een groot ongeluk dus eigenlijk. Maar daar kan u ook nog niks over zeggen. Nou, de theorie theorie uh, houden wij ook nog open, want uh, we weten nog niks. Nee. Goed, dank u wel uh, tot zover, Mireille Aalbergs van de Zeeuwse politie. Graag gedaan. Marianne Vos is er opnieuw niet in geslaagd wereldkampioen te worden. Ze moest voor het vijfde jaar op rij genoegen nemen met zilver. De wegwedstrijd in Kopenhagen eindigde in een massasprint. Vos eindigde daarin achter de Italiaanse Bronzini... die prolongeerde daarmee haar wereldtitel van vorig jaar. De Duitse Toitenberg eindigde in Denemarken als derde. Dit is het NOS Journaal, het Onno de Wit. Strijders van de Libische Overgangsraad hebben een offensief ingezet bij de stad Sirte, de geboorteplaats van de verdreven leider Gaddafi. De aanvallers zouden het centrum tot op 1 kilometer zijn genaderd. Ze worden beschoten door sluipschutters van Gaddafi. Boven de stad cirkelen gevechtsvliegtuigen van de NAVO en overal zijn zwarte rookwolken te zien. Sinds de val van Gaddafi is Sirte een van de laatste bolwerken van het oude regime. In Jemen woeden sinds de terugkeer van president Saleh zware gevechten. Daarbij zijn volgens mediaberichten alleen al vandaag zeker veertig mensen gedood. Er wordt op zeker drie plaatsen in de hoofdstad Sana'a hevig gevochten. Eén daarvan is het Centrale Plein... waar de opstandelingen tegen Saleh al ruim een half jaar bivakeren. Er wordt daar geschoten met luchtafweergeschut, granaatwerpers en automatische wapens. President Saleh keerde gisteren onverwacht in Jemen terug. Hij werd na een aanslag op zijn leven drie maanden in Saoedi-Arabië verpleegd. Bij zijn terugkeer riep hij op tot een bestand, maar niemand lijkt zich daar iets van aan te trekken. In Rusland gaat premier Poetin opnieuw op voor het presidentschap. Na maanden van speculatie benoemde de grootste partij, Verenigd Rusland, Vladimir Poetin vandaag tot presidentskandidaat. Correspondent Kizia Hekster. Poetin wil graag de nominatie die Medvedev voorstelde... om opnieuw president te worden accepteren. En hij is ervan overtuigd dat Yedinia Rassia, zijn partij Verenigd Rusland... de verkiezingen ook zal winnen. Uh, hij heeft meteen Medvedev uitgenodigd om te wisselen van positie. Die zal dus premier worden. Poetin was al twee termijnen president van 2000 tot 2008... De ambtstermijn voor het Russische presidentschap is dit jaar verlengd van vier naar zes jaar. Dat kan betekenen dat Poetin, als hij tussentijds wordt herkozen, tot 2024 aan de macht blijft. Gedurende het presidentschap van Medvedev werd Poetin steeds al als de sterke man van Rusland beschouwd. De presidentsverkiezingen in Rusland zijn op 4 maart volgend jaar. In de Brabantse plaats Budel heeft de politie vanochtend een eind gemaakt aan een illegale houseparty. Zo'n 200 feestgangers werden afgelopen nacht rond drie uur aangetroffen op een open plaats in het bos. Omdat de overlast beperkt was, mochten ze nog een paar uur blijven dansen. Wel werden nieuwe bezoekers tegengehouden. Toen de feestgangers in Budel rond zessen geen aanstalten maakten om te vertrekken, werden ze weggestuurd. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. De A2 van Den Bosch naar Utrecht zijn dit weekend uitgebreide werkzaamheden bij Nieuwegein. Het leidt al de hele dag tot file tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein staat 4 kilometer. De alternatief is de route via de A27 en de A12. De A13 van Rotterdam naar Den Haag, korte file bij Delft-Zuid, 3 kilometer. A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen voor de Vlakentunnel 3. De weg is daar dicht dit weekend door werkzaamheden. En de A73 van Nijmegen naar Ewijk voor knooppunt Ewijk, 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Minister Hilde brengt een onverwacht bezoek aan Kunduz. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld... om onderzoek te doen naar de Kesson-explosie in Zeeland. En troepen van de nieuwe Libische regering... hebben de aanval ingezet op Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van de Lijn. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen.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 Daar kun je wat mee, toch? Ga snel naar vriendenloterij.nl. Winnen is leuker met de Vriendenloterij. En dan is langs de lijn nog tot zes uh, uur met het sportforum... met uh, de gasten vanmiddag Bart Voskamp, oud-wielrenner... oud-scheidsrechter Mario van de Ende en uh, natuurlijk Ton Boot... En ik moet u zeggen, er hangt een soort van uh, zware deken over deze tafel. Uh, precies zoals dat Ton al voor vijven beschreef. Iedereen zit hier een beetje met zijn bal in zijn buik. Want je gunt het Marjan Vosso, mocht u het gemist hebben. Ze heeft opnieuw zilver voor de vijfde keer op een rij uh, Een WK heeft ze zilver gepakt. Dat is mooi, maar ze ging natuurlijk voor goud. Bart Voorskamp, we hebben de afgelopen tien minuten bij de uitzending om het ook alleen maar over gehad. Uh, nog eventjes, jij, jij wil iets zeggen over het, uh, de manier waarop het team heeft uh, gepresteerd? Ja, kijk, we, we kunnen, moeten niet te lang treuren natuurlijk. Want uh, tweede is natuurlijk wel een teleurstelling. Maar ik vond het wel, wel fantastisch hoe die, hoe die meiden allemaal voor elkaar reden. En dat is in het verleden nog wel eens anders geweest. En het mooie was dat ze ook stonden, stonden te huilen over de finish uit teleurstelling. Niet zozeer voor zichzelf, maar voor, voor Marianne Vos. Dus het was haar erg gegund en dat vond ik mooi om te zien. En het feit dat we op een WK nu uh, iemand op een tweede plek hebben... de eerstvolgende op 24 en de rest zo, daar zo ver achter, wat, wat moeten hoort, we daaruit concluderen? Zo, zo hoort dat. Het zou heel schandalig zijn als ze tweede werd... en er werd rentje 5, 7 en 9. Dat betekent dat ze allemaal niet voor elkaar gewerkt hadden. En dan hmm. zou je zeggen van, god, dan had er meer in gezeten. Maar de dames die nu ver van achter staan, die hebben er hard voor gewerkt... en uh, dan, dan moet je zelfs op zo'n plek staan. Maar de teleurstelling is ongetwijfeld groot. Hang Kok nu in gesprek met een van de teamgenoten van Marianne Vos. We hopen overigens Marianne Vos ook binnen afzienbare tijd aan u te kunnen laten horen. Uh, maar eerst Kirsten Wild. Ja, Kirsten, jullie komen de laatste bocht in. In een eigenlijk ideale situatie, hè? Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, nou, dit is, uh, ja, beter kan het eigenlijk niet. We reden nog. We waren volgens mij met z'n drieën in de laatste bocht voor Marianne. En ik trok, trok mijn tiener, trok hem aan. En ik kwam eroverheen. En er, toen kwam Annemiek, maar het was toch nog best wel lang. Helaas. Ja, en dan komt ze uiteindelijk, ja, wat is het, een paar centimeter tekort, op weer, uh, ja, weer Bronzini, Ja, ik heb het niet meer gezien, want er viel een deen en uh, ja, toen lag ik ineens ook op de grond... ...en ik dacht, nou goed luisteren, maar uh, toen zei hij geen voorstelling. Wat was dit voor koers? Want het was, uh, ja, het wa het was wachten, wachten, wachten, hè? Dat was het. Ja, het was op zich, als je het zo bekijkt, denk een redelijk saaie koers, maar... ...ja, door de lengte voel je het toch wel in de benen, hoor. Dan gaat Hoeks weg, die is weg, hè? Die, wordt, die krijgt 30 seconden, die krijgt 40 seconden, die blijft lang weg. Jullie ja, wachten af, hè? Nou ja, we hadden bedacht, uh, we gaan het in de laatste ronde... Uh, ja, dus, we, hadden we gewoon een tempo gaan maken in het dichtrijden. En het is toch wel een zwaar rondje in je eentje. Dus ja, dat kun je beter zorgen dat zij wat moe was... ...hopen dat andere ploegen toch of het landen toch wat tempo erin houden. En dat gebeurde op zich ook wel. En de laatste ronde zijn wij toch wel gaan rijden met elkaar. En uh, ja, was het eigenlijk redelijk, redelijk snel dicht. En uiteindelijk kom je dan eigenlijk, ja... ...wat je wil in het ideale scenario, kom je aan de finish, ja, ja, dit is precies hoe, hoe we het hadden bedacht. Alleen niet dat Pansini dan zou winnen. Ja. Dat, dat, hadden uh, dat hadden ze niet bedacht. Dat hadden uh, ze niet bedacht. Zij ze er nog achteraan. Het ging eigenlijk hartstikke goed. Dan zegt ze, maar als ze die bocht voorbij komt, Tom Boot, uh, het was nog best wel lang. Ik, wat bedoelt ze daarmee? Heb je daar enig idee van? Nou ja, ze voelde het uh, Kijk, zo'n sprint, die kan je met op topsnelheid, kan je maar... Kijk even naar Bart, 100, 150 meter echt uh, rijden. Daarom zijn er ook zoveel... Uh, wielrensters... Uh, uh, wordt, dat, door zoveel wielrensters wordt ze aangetrokken. En, maar ik... Ik begrijp het niet erg, want ze zullen toch wel een oefenrondje gereden hebben. En dat ook geweten hebben. En ook op topsnelheid, denk ik. Wat. Ja, de theorie en praktijk is anders. Je weet natuurlijk, als je die rondje rijdt, weet je nooit hoe in de finale je benen zijn. Je weet nooit of je allemaal echt bij elkaar zit. En dan moet je ook zorgen dat je allemaal in een goede positie achter elkaar rijdt. Dat de slechtste eerst gaat en de snelste uiteindelijk overblijft. En je ziet gewoon wel dat ze stilvallen. Maar op, dat was eigenlijk niet zwerg, want Marianne was gewoon sterk. Dat zag je. Als zij aan was gegaan op het moment dat, uh, dat ze moest aangaan... dus gewoon echt uh, pff, nog geen 100 meter eerder... dan was ze zeker wereldkampioen geworden. En ja, het is gewoon jammer. En uh, ja, meisje heeft het best gedaan. Dus ja, het is, het is ook voor haar het meest sneu natuurlijk. Maar uh, ja, gewoon echt jammer. En die topsnelheid, die hou, je, die hou je op een vlakstuk of bergaf nog wel redelijk lang vast. Maar zo bergop met 5%, uh, hadden we het net over... En je hebt al het melkzuur dat over je achter je oren zitten. Ja, dan is het soms maar 75 meter wat je kan doen. En dat zag je, ze vielen wel stil. Maar Marianne kon een lange sprint maken, had ze ook nog gewonnen. Ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar haar verhaal. Ze staat nu bij Hankok. Marianne Vos. Ja, Marianne Vos, voor de vijfde keer op rij tweede. Mag ik eerst vragen hoe het mee is? Ja, euh, ik dacht niet dat het kon, de vijfde keer tweede. Maar het kan blijkbaar wel. Vertel eens, je wordt... Ja, het gaat eigenlijk volgens het boekje, zoals jullie het vanmorgen in de bus uitgetekend hadden. Ja, ja, ja het is ja, gewoon stom. Ik had uh, de sprint eerder aan moeten gaan, ik durfde niet. En we hadden echt gewoon een perfecte controle. Een hele mooie uh, ja, lead-out op de laatste, laatste klimmen. Ik, uh, ik ging te laat aan, raakte heel even op ingesloten. Toen moest ik weer opnieuw uh, aan. Ja, dan is het, uh, was het ineens te, te kort. Je durfde hem niet aan te gaan. Wat was dat? Wat, wat, wat maakte dat je het niet durfde? Ja, dat, uh, omdat het een vrij lastige sprint is, bergop. En vorig jaar ging het natuurlijk te vroeg. En uh, nu ging het te laat. Hoeveel kwam je tekort? Ja, genoeg. Ja, dat... Uh, ik, ik, ja, ik deed er nog alles aan, maar ik zag wel dat het heel moeilijk ging worden. En, uh, en, en, en Georgia valt natuurlijk ook niet stil. Dus uh, ja, dat is... De, wel even zuur. Ik heb je zelden zo boos over de finish komen. Ja, nou ja, omdat je het natuurlijk zelf in de hand hebt uh, zo'n sprint. De koers, als je die verder beschouwt, ja, hoe hebben jullie die gereden? Hebben jullie die gereden zoals jullie hem wilden rijden? Ja, ja, ja perfect. Echt, uh, ze hebben er echt alles aan gedaan om mij in de uh, goede positie te krijgen. En, uh, en dat was het geval. Dus uh, ja, dan is het, ja, daar baal je dan nog extra van natuurlijk. Als gewoon iedereen zijn werk perfect doet, dan... Uh, ja, dan moet ik het werk perfect afmaken. Wat moet er dan gebeuren om jou weer eens een keer uh, wereldkampioen te maken? Nou, ja, WK in Nederland, denk ik. En laat dat dan het volgend jaar zijn. Nou, die afspraak staat, hè? <laughs> ja, is goed. Want dan is het WK in Valkenburg. De voer voor sportspsycholoog, hè? Wat ze zei. Vorig jaar ging ik te vroeg en nu ging ik te laat. Ja, maar ik, ik denk. Mario dat dat, van den Ende? Ja, maar ik denk ook dat het een geweldig zelfbeeld is van. Dat ze gelijk al kan analyseren waar de fout zit. Ja, en ook weer de focus op volgend jaar. Dus ik denk de, dat zij niet echt naar een sportpsycholoog uh, toe hoeft. Nee. Want de analyse geeft ze zelf. Nee, nee ik zeg alleen, de analyse zoals ze hem geeft... is voer voor sportpsychologen... hoe dan ja. een, een, een vorige prestatie nog in je hoofd meezit in zo'n finale. Dat, uh, ja Tom? Ja, maar dat moet eigenlijk wel, want je moet leren van voorgaande ja. situaties. Dus daar heeft ze van geleerd. Stel je voor dat ze eerder is wegge, uh, geweg, weggegaan zou zijn, dan zou ze geklopt worden. Dus dat zit nog heel, ik vind het heel goed eigenlijk. Slotwoord is voor Bart Voskamp. Jij zei net al buiten de uitzending om. Ze wordt volgend jaar gewoon wereldkampioen. Daar sta je echt volledig nog achter, hè? Ja, ze is de beste renster van de wereld. En uh, volgend jaar in Nederland en Valkenburg hebben we een heel zwaar parcours. En dan kan ze het verschil wel maken. Kijk, hier ben je natuurlijk afhankelijk van een aantal dames... die ook heel snel kunnen sprinten. Die vallen volgend jaar af. Er komen wel een paar klimpses voor terug, maar ze, ja, zij is gewoon zo sterk. En als ze dan uh, in Valkenburg omhoog moet rijden en ze moet dan sprinten... Ja, dan is ze die sprinters kwijt. En dan uh, gaat ze zeker wereldkampioen worden. En die, uh, die, zal, uh, die zal heel uh, lekker zijn, denk ik. Mooi, oh, wereldkampioen worden als je olympisch kampioen bent. Ja, dat is helemaal mooi. Ja. Ja. Wat een jaar wordt het voor uh, Marianne Vos. en zo hebben we iets toch weer een hele positieve draai kunnen geven. Um, we gaan toch weer um, een klein beetje in het uh, negatieve. Want uh, Robert Geesink, um, die is er niet bij. We weten allemaal wat er gebeurd is. Hij brak tijdens een training zijn rechterbovenbeen. Ja, ik, ik, ik had een lange training uh, op het programma staan. en Ik was al, uh, denk ik, vijf en half uur onderweg of zo. En uh, veel regen had onderweg. En uh, ja, de weg was dus nat. En ik kreeg op kleine rode klinkertjes in Doesburg... En, uh, ja, ik moest even een drempel over, Ik kwam de auto van links en daar remde ik voor en ja mijn voorbeeld sloeg weg. Ik uh, ben blijkbaar in ieder geval heel ongelukkig op mijn hub terechtgekomen, want uh, het bot is uh, op een uh, vreemde manier in ieder geval uh, gebroken. en uh, Niet echt een uh, gebruikelijke breuk, zeg maar. Ja, onvertuinlijke Robert Geesink, wat een rampjaar voor hem. Um, ik gooi even wat in de groep, ik hoorde gisteren Frits Barend zeggen op Radio 1, hij had nooit in de regen moeten gaan trainen. Mario van den Hende. Ja, dan zal hij, toch in, uh, zal hij in Nederland nooit meer kunnen trainen. Want we hebben geloof ik de laatste drie maanden alleen maar regen gehad. Dat is een kort ik... voor een WK. Hij bedoelde ermee ja. te zeggen, hij moet gewoon voorzichtiger zijn in zijn voorbereiding. Ja, maar goed, en, uh, ik denk dat een sporter gewoon uh, die mogelijkheden uh, aangrijpt die hij aan moet grijpen. En dat is ook gewoon trainen in de zwaarste omstandigheden. Ja, en als het dan toevallig regent, het kan morgen in Kopenhagen uh, ook gaan regenen. Dus wat dat betreft denk ik uh, dat, uh, ja, dat dit gewoon een soort bedrijfsongeval is. Lullig. Mm. Hij zegt hij rent nog voor een auto die van links van. Dus volgens mij had hij ook nog gewoon voorrang. Ja, als het een gelijkwaardige is. Ja, nee. Dat, uh, dus wat dat betreft, uh, ja, dit is gewoon een pure pech. En uh, ja, waar ik alleen wel van schok is dat het uh, herstel uh, toch wel een half jaar gaat duren. En ik weet niet, uh, misschien is het wel goed dat hij even uh, een half jaar uh, aan het herstel kan werken. Maar uh, je, je mist natuurlijk ook een half jaar competitie. En ik, eh, ja, dan moet je altijd wel afwachten hoe je daaruit uitkomt. Maar nou, ik denk dat hij wel klassen genoeg geeft. Om daar weer bovenuit te komen. Laten gaan. we het aan een kennen voorleggen. Hoe, ja, hoe ik, ik heb het nooit meegemaakt dat ik zo lang uit de relatie was. Maar ik kan me voorstellen. Kijk, Robert heeft uh, een, een, een flitsende carrière gemaakt in het begin. Hij was gelijk, uh, werd gelijk uitgespeeld. Nadat Michael Bogert was gestopt. Was hij direct het boegbeeld. En uh, we hadden het ook wel. Of discussie. We hadden het er net ook wel over. Dat je daar uh, als stopper ook wel tegen moet kunnen. Tegen die druk. Dat is wel waar. Maar goed, de een kan er beter tegen als de ander. Uh, nou ja, heeft ook natuurlijk. Uh, privé heeft hij natuurlijk ook het een en ander meegemaakt. Hij uh, heeft dit jaar een, een, een, een ramptour gehad en ik heb het idee dat het uh, voor zijn lichaam niet fijn is dat hij zijn been breekt, maar dat het voor zijn geestelijke toestand misschien wel even goed is dat hij eventjes uh, uit de aandacht terug wegvalt. We hebben Mollema en, en Kruiswijk die, uh, die die aandacht even op zich kunnen nemen. En dan heb ik er vertrouwen in dat hij dat misschien pas over twee jaar... of anderhalf, twee jaar, dat hij dan echt er weer staat. En dat hij echt meer, meer mens is geworden. En dan bedoel ik mee dat hij meer kan incasseren en meer relativeren... en dat hij er echt aan toe is om een echte topper te zijn. Dat hij mentaal beter wordt. Ik denk het wel, ja. Nou, als het dan toch had moeten gebeuren, laat het dan maar nu ja, gebeuren. Ja, dan heeft hij alles in één keer gehad en dan kan er weer sterker uitkomen. Ton? Nou, hij moet het natuurlijk wel sterker hè? willen uitkomen natuurlijk. Ik heb daar eigenlijk uh, heb ik daar wel vertrouwen in. Maar het is gewoon, onze lieve heer kijkt even naar hem. Die test hem uit, test hem uit. En jongen, als je afknapt, hoor je gewoon geen kampioen te worden. Hij knapt niet af, hij wordt gewoon kampioen. Hij wordt wel heel erg getest, uh, zie ik jullie nu ja. kijken. Ja, uh, ja, wat, ja hij wat hij in de Tour de France meemaakt en wat hij dan uh, nu ook weer meemaakt. En wat, wat Bart ook zegt, kijk, uh, ook de is uh, uh, zijn vader verloren. Wat ook heel vaak in verhalen terugkomt bij hem, dat hij uh, die vader mist. Ja, ja, misschien is het wel goed... Dan uh, als je dan toch eventjes in een soort vacuüm terechtkomt, ja, en dat je daar wat Tom ook zegt, alleen maar sterker uit kan komen. Ja, want laten we eerlijk wezen, als, als, als topsporter en, en, en je verliest een dierbare en een vader die heel erg bij, hem, bij zijn sportcarrière betrokken is geweest, een tijd van, van verwerken krijg je niet, want uh, je bent uh, renner, je wordt goed betaald en je moet presteren en je moet gewoon uh, je, je, je psychische problemen opzij zetten. Misschien is het wel goed om eens een keer echt doorheen te gaan, uh, dingen te kunnen verwerken en een plaatsje te kunnen geven. Om, om het van het... weg te kunnen gooien. Ja. Ja. Maar misschien zijn die valpartijen in de Tour de France heel erg geweest. Kijk, in het voorseizoen reed hij best aardig. De Ronde van Oman had hij gewonnen. Hij heeft goed in de uh, Tirreno Adriatico gereden. He, dus uh, men was heel erg optimistisch. En die valpartijen... Ja, je, als je met 60 km per uur valt... Nou ja, dat weet je zelf wel. Kan het zo hard aankomen. Last van zijn rug. Niemand voelt dat. Misschien is dat wel heel erg... Uh, ...hard aangekomen en is het volkomen te verklaren... ...waarom hij zo'n slechte daaruit volkomen te ja. verklaren... ...waarom hij een slechte Tour de France heeft. Ja, maar je, je merkt in de Tour merkt hij ook aan... ...omdat hij heel erg geprikkeld was... ...als er uh, links of rechts over, over hem wat gezegd werd of ges geschreven werd. En uh, dat zijn dingen die hij later misschien langs zich heen kan laten gaan... ...want dat nam hij mee, dat zag je... ...want hij reageerde ja. ontzettend ge geïrriteerd. En uh, natuurlijk, hij is ook met mensen... ...en dan krijg je dat soort dingen. Dus ik denk dat hij uh, dat allemaal een plekje gaat geven... ...en uh, dat hij er sterker uit komt. Ja, dat hij zo geïrriteerd reageerde, herinner ik me nu. was het, het, Vanwege het feit dat het de uh, dag was dat zijn vader een jaar geleden was overleden. en, en dat, Toen werd hem een beetje verweten dat hij niet helemaal in zijn hum was... en niet goed reed, terwijl dat heel verklaarbaar was. Maar hij wilde nu niet naar buiten toe... Het uh, ja, verjaardag van zijn ja, vader, geloof ik, zeggen. Ja, daarom. Dus dit, uh, dat ja. is allemaal... Uh, ja, maar, de, maar er wordt hem zoveel verweten. Daarvoor werd hem verweten dat hij juist te weinig geprikkeld was... Ja. tegen de pers ja. en dergelijke. Ja. Ja, dat zei, hij komt gewoon sterk terug. Overigens, Bart, <coughs> tot slot, is het zo... Dat dat als iemand één keer is gevallen, dat hij dan misschien door de angst het risico loopt dat hij misschien wel wat vaker gaat vallen? Ja, zeker. Als je, als je valt en het heeft zeer gedaan, dan ben je toch bang om weer te vallen, want het doet ontzettend pijn. Dus het is uh, wel belangrijk dat je uh, toch snel weer de fiets op gaat. Nou, in zijn geval zal het niet lukken, maar normaal met valpartij toch gelijk weer de fiets op gaat, zelf vertrouwen hm. op En ik denk uh, ja, dat ze in de winter misschien ook wat meer moeten veldrijden en laten ze misschien weer lekker in het zand onderuit gaan en meer kunnen corrigeren in het zand op een gladde weg. It, it is, ja, ze, ik vind dat ze wel veel vallen, allemaal. Maar goed, die angsten, Bart. Die sprinters zitten altijd in de drukte... en vallen allemaal, natuurlijk. En als dat, ja, als dat in de volgende sprint op hun inwerkt... dan zou het dus niet meer goed dan, kunnen. Dan kun je kunnen... geen sprinter meer zijn. Nee, maar Kevin maar... blijft winnen, natuurlijk. Ja, maar de echte, de, echte de echte toppers en de echte sprinters die vallen niet veel. Het zijn vaak de subtoppers die er net achter hangen, die eigenlijk niet sterk genoeg zijn. Uh, posities moeten kiezen in een sprint waar ze eigenlijk niet horen. Uh, profiteren van, uh, van mensen, dus door gaatjes heen moeten rijden. Ja, die vallen. Maar echte sprinters die echt sterk zijn, die voor koppen aangaan op 200 meter, zoals Kevin Dis en zo, die vallen. Die vallen weinig. Ja. Maar overigens is dit natuurlijk wel een speciale valpartij... om het af te ronden. Uitwijken voor een auto op uh, gladde kling, uh, klinkertjes. In Doesburg, van de auto van links. En ja. ook, ook nog in Doesburg. Ja, ja. ja. ja. Dat, dat is ja. gewoon... En de, en, de, en de eerste ambulance die niet aankwam, hè? want die, die had, die die had, die ja, had ja, autopech. Ja. Dus ja. Ook auto dat zat nog even tegen. Ja. Ja. <laughs> het was niet het jaar van Robert Gees. Nee, ik zou het zo maar... samenvatten. <laughs> um, we gaan naar het voetbal. De toppen tussen PSV en Ajax. Die stond uh, na aflopen van de wedstrijd in het teken van het vertonen spel... en ging vooral over niet in het teken van het vertonen spel... Maar Vooral uh, dat voorval natuurlijk in de eerste helft. Timothy de Rijk die kwam in botsing met uh, Titon, auto zijn eigen doelman. Ajax aan de bal met Van de Wiel, die nu weg is. Sikterson voor het doel, die wacht. Titon komt heel vervelend in botsing met een verdediger. De doelman van PSV die wordt uh, hard geraakt. En ogenblikkelijk wordt daar, het, uh, wordt daar het, uh, het gebaar gemaakt... dat de mensen het strafschopgebied in moeten komen en dat de dokter moet komen. De botsing is er tussen de doelman die zijn doel uitkomt en de Rijk. Die twee raken elkaar heel hard. De Rijk ligt daar met veel pijn. Maar doelman Titon is uh, even... Ja, die was oud. Die, die is bleef uit. liggen Die bleef liggen in dezelfde toestand als dat hij die bal pakte. Ja, en hij bleef nog wel even liggen. Een kwartier uh, bleef hij op de grond liggen. Iedereen hield zijn adem in. Uh, ook jullie, hier aan tafel, mag ik aannemen. Wat vond je van het optreden van Björn Kuipers uh, toen dat gebeurde? Mario van den Ende. Ja, ik had het idee dat hij uh, toch even werd verrast... Ik hoorde hem later zelf zeggen dat de bal vast was bij de keeper. Maar je zag duidelijk nog dat een PSV-verdediger dat de bal los was, dat de PSV-verdediger toch de bal nog even tegen de keeper aanschoot. Uh, ja, je wordt natuurlijk verrast in zo'n situatie. Toen ik de botsing zag, dan dacht ik ook gelijk foute boel. Ja, nou ja goed, de scheidszetters hebben uh, de instructie gekregen dat als zij denken dat er een zware blessure aan de hand is, gelijk af moeten fluiten. Ik vond het iets te laat. Want uh, hetzelfde geldt dat Siekeson, uh, die bij de situatie stond, als hij die bal die los was, over de keeper heen had gewipt en het net had, net had gevonden, dan had je waarschijnlijk toch wel een uh, hoop mensen in de gordijnen gekregen. Ja, wat, uh, wat, wat, was, wat was er dan gebeurd? Als dat was gebeurd? Als er was gescoord en Titon ligt een kwartier nou ja, oud... en die gaat met een brees van het veld nou, af. Goed, dan, dan was er natuurlijk al eerder afgefloten. Nee, nee, nee, nee, nee. Is, is, is, nee, er is niet afgevloten. Die bal ligt in het net. Ja, en hij dan... wijst naar het bidden en ziet vervolgens een kwartier lang ja, nou, uh, Tito nou ja, op de grond liggen. Nou ja, goed, dan, uh, dan heb je de situatie natuurlijk uh, niet op de juiste manier ingeschat. Dus, nee, maar, maar, maar bedoelt, is het een doelpunt? Ja, dat is, ja, is een doelpunt. zit ja. dus niet ja, dan om te draaien je, de, op zo'n ja, moment. Dan voel je je heel lullig. Kan ja, ja goed, en het betekent dus dat een scheidsrechter in dit soort situaties uh, ja, heel scherp moet zijn. En uh, ja, dit vergt natuurlijk heel veel van je inlevingsvermogen en van je kwaliteit als scheidsrechter om ja. dit gelijk te stoppen. Dan is er een protocol voor als dit gebeurt? Nou ja, alleen als je denkt als scheidsrechter dat het een zware blessure is... We hebben bijvoorbeeld de hoofden tegen elkaar. Of uh, je ziet bijvoorbeeld. Een, uh, ja, een, uh, je bent geen arts. Maar je kan wel heel snel zien. of een speler zwaar geblesseerd is. en een zware tackle op het been. dat een been dubbel slaat. of dat er een enkel dubbel slaat. Ja, dan denk ik dat, het, uh, dat er maar één uh, oplossing is. en dan scheidt het zo snel mogelijk af te fluiten. Ja. Uh, Ton, wat dacht jij toen je iets zag? Nou, ik schrok ook. Maar dat vergeten we. Een paar minuten daarvoor was er dus ook zo'n botsing... tussen de Rijk ja, en de dezelfde, uh, ja. dezelfde spelers. Ja. Ja. en toen vloot hij dus niet af. Ja, ik zorg er heel erg van. Want als iemand levenloos blijft liggen... met Stekelenburg had je het ook trouwens een beetje... Ja. en een schop tegen je hoofd... ja, je kan net zo goed dood zijn. Oh, en, uh, het publiek van Ajax wilde dat ook graag. Hè? Die heeft dat, ik heb hem bont en blauw geëindigd. Laat maar liggen, die is dood. Uh, die is dood. Schandalig. Nou Schandalig. Gelukkig dat Frank de Boer daar dan gelijk op reageert. Dat hij dat uh, absoluut afkeurt. Maar uh, dat, dat hoort natuurlijk absoluut niet in een stadion thuis. En dan, uh, dan denk ik ook niet dat je de, uh, de impact weer van, van je eigen woorden uh, begrijpt. Je wel, als supporter, als je dit uh, gaat staan schrijven, dan. Uh, ja, dan hoor je in ieder geval sportveld thuis, denk ik. Um, gisteren overigens in de eerste divisie ook weer twee doelmannen die uh, uh, gewond zijn geraakt. Hè? Die uh, uh, Danny Wintjes van, uh, van Fortuna en Stef ja. Doudé van, uh, van Dordrecht. Die uh, allebei ook uh, een hersenschudding hebben opgelopen. Ook, uh, Op... ook, ook, ook een <coughs> vergelijkbare situatie, wat, wat, wat Ton eerder schetste. Tegen de eigen partij aankomen. Dus uh, de doelman van Fortuna kwam tegen de verdediger van Fortuna aan. Maar hoe moeten we dit dan, dan nu interpreteren? Pech? Ja, ik denk dat het pech is. En ik denk dat het toevallig nu even is... dat er vier, vijf situaties in een hele korte situatie achter elkaar komen. Ik heb, net, ik heb het idee dat we over drie weken misschien weer de hemstring hebben... en over zes weken weer het middenvoetsbench. Want uh, dit is natuurlijk pure pech. En, uh, ja, ja, maar goed, dit soort pech kan iemand zijn leven kosten natuurlijk. Ja, dat klopt. Nee, nee, de hersenen uh, zijn nogal belangrijk. En je zei precies, twee in de Jupiler League, twee ja. in... Uh, uh, Stekelenburg en Titon. En ook die Czech die ja. het uh, vier of vijf jaar geleden... Van Chelsea, ik, uh, ja, ja. Van Chelsea ja. heeft, uh, kreeg ook weer een botsing. Ja. Ja, ja, ik, ik hoorde gisteravond een, eigenlijk een hele simpele conclusie... van de, de, de trainer van, uh, van Top, Os, Dick Hezen, Die zei, ja, wij vergen natuurlijk van onze spelers alles. En het uiterste dat ze tot het uiterste gaan om elk duel te winnen. Ja, want je ziet natuurlijk ook vaak met, met, met voorstoppers, verdedigers, eh, met aanvallers... Ja, ook de koppen tegen elkaar komen. Ja, en dat zijn natuurlijk, ja, wat, wat Ton ook zegt, levensbedreigende situaties kunnen daaruit voortkomen. Ja, maar wat is de oplossing? Nou, ik denk dat uh, een verstandige keeper... Uh, ja, en dat hij toch vrijwillig misschien wel eens een keer aan zijn helm uh, moet gaan denken. Ja, Bart Voskamp, je ja, hebt het al gezegd. Ja, nou goed, de discussie hebben we natuurlijk uh, bij het, uh, bij het uh, fietsen hebben we ook gehad. En als het eenmaal uh, verplicht wordt, dan wordt uh, dan iedereen in het begin een beetje. Maar daarna heeft niemand het er meer over. En het, is, het geeft toch een stuk veiligheid. En uh, de mensen, natuurlijk, al ijdel om zijn uh, haar netjes in gel uh, onder de lat te staan. Maar ja, ik denk dat ze, dat ze daar overheen moeten stappen. En, dat vraag ik mij af. Zelf met fietsen, wij kwamen op een gegeven moment ook met een helm te rijden. En als je die helm toch op hebt in een sprint, durf je net iets meer. Zou het bij een keeper ook niet zo zijn dat hij toch beter het duel in durft met helm als zonder helm? Of werkt dat niet zo? Er zijn nog maar heel weinig die het geprobeerd hebben. Tsjechers, volgens mij de... Ja. Voor zover ik me kan herinneren, de, de enige die dat. Die, die ja, daar ik, ik, neem, ik neem aan dat die keepers daar, daar ook over nadenken met duels. En zeker, God, het dat gaat me net goed, kan mij ook overkomen. Dat je toch wat huiverig bent om het duel in te gaan. En misschien met zo'n helm dat je toch ook meer durft. Nou, nou top, ik denk in top. ieder geval dat er een discussie ook vanuit de FIFA of UEFA moet komen. Hè, en... Uh, kijk, te vergelijken met... wielrennen gaat niet helemaal op... omdat de kans met wielrennen... dat je hoofdletsel krijgt of je hoofdval... naar mijn idee veel en veel groter is. Is dat zo, ja, Mario van den? Nou ja, ik, uh, als, als ik de botsingen zie... die uh, vandaag ook weer, als je de valpartijen ziet dan mag je af en toe in mijn die van heel veel geluk spreken... dat je gewoon weer eh, op een gegeven moment naast je fiets eh, alleen op kan lopen. Je hoeft ja. er niet eens meer op te gaan zitten. Je kunt je overigens afvragen of met name bij eh, Maarten Stekelenburg... een helm überhaupt had geholpen. Hè. Die ja. wordt voor nou, nou, was zijn hoofd geraakt. Ja. Ja, en en Hetzelfde ja, geldt overigens voor Titon, volgens mij, de manier waarop die geraakt wordt. Ja, dat, is, dat praat je over het, het medische. Maar kijk, wat Lucio doet bij, bij Stekelenburg... Daar hoort in mijn optiek ook nog een, een schorsing van 8 tot 12 weken ja. achteraan te komen. Of een gevangenisstraf, wel in. Nou, dat hoeft dat, dan ook wel niet. Maar in mijn optiek uh, was dat natuurlijk wel een bewust, ja. bewuste trap om even uh, Stekelenburg uh, te raken. Ja. Maar de, de, de vraag is dan: moets, moeten we inderdaad serieus gaan nadenken over een helm voor keepers? Ah ja, zeker over nadenken. En, uh, ik, bedoel, ik zit niet in het voetballerij, maar uh, ik kan me voorstellen... dat het misschien wel overwogen moet worden om dat toch te gaan doen. En gooit eens in de groep. Uh, de keepers, die, die zullen het moeten gaan dragen. Bij wie moet je dat in de groep gooien dan? Er nou ja, is een medische, medische commissie ook bij de FIFA. En die, dan haal je die misschien ook een keer onder het stof vandaan. Maar de Q is wat te doen. <laughs> ja, We hebben ze wat te doen, ja. Nee, die, men, die hoor je zelf. Uit, kijk, ja, het, eh, het je hoort in... ze vaak over, over belasting praten. Ja. He? Over het zware speelschema. Met de vriendschappelijke interlans. Of met, uh, maar goed, dit is denk ik een, een goede aanleiding. Om in ieder geval deze discussie te starten. Maar er zijn natuurlijk een aantal gespecialiseerde gespe gespe medici. Die hier absoluut uh, ja, meer over te zeggen hebben dan... Maar je mag uh, toch uh, met een helm spelen? Je mag met een helm spelen. Dus het kan de keuze, de keuze ligt er al, alleen ja... ja, ja. Ik denk dat het wat, wat Bart ja, ook zegt een maar, beetje ijdelheid... Want we, ik denk, weet je, met ja. wielrennen was het ook ijdelheid. En niemand zette zo'n ding op, maar ja, als er een paar, uh, paar doodvallen... en het wordt verplicht, dan, dan wordt er een beetje gemort. En toen was het dat, uh, dat je bijvoorbeeld uh, bergop... hoeft je hem dan niet op te zetten, want dan zou het te warm zijn. En nou, iedereen heeft zo'n zo helm op, kinderen hebben zo'n helm op... en niemand zeurt, niemand praat erover en je weet niet meer beter. Dus wat dat betreft uh, moet je mensen soms ook een handje helpen. Ja, maar ja. goed, met wielrennen kan ik me voorstellen... dat is gewoon helemaal getest en dergelijke. Als ik ziet, met, uh, ja, met iets van wol om zich heen, zit ik me wel af te vragen of dit wel afdoende helpt natuurlijk. Ah, ik, nou ja, ik, ik heb wel hele mooie helmen ook gezien. Die, die gaan ze ook voor het schaatsen. Dat gaat in de schaatskrij uh, okay. gaat het in de toekomst ook gebruikt worden. En daar zitten echt uh, meerdere lagen in die nog beter zijn dan zijn fietshelm zelfs. En superlicht en beschermend. Ja. En het kan ook best wel mooi gemaakt worden, denk ik. Oh. Maar je ziet in dit rugby op het ogenblik, bij de WK rugby en uh, in het Australisch ja. uh, voetbal, zie je ook met regelmaat van spelers met, uh, met een helm lopen. Dus uh, wat dat betreft is het in die sporten niet vreemd. Ja, bij het schaatsen neem ik aan dat het bij het short track eh, met name... Wat nee, nee, je dat bedoelt? Bij nee, de lange baan nee, schaatsen ik, schaatsen. ik denk dat uiteindelijk de lange baan zal misschien nog wat langer duren. Maar het marathon schaatsen, dan, dan zijn ze, ze zijn aan het ontwikkelen. En ik denk dat op den duur, want ja, het ijs is ook hard. En de toeristen hebben ze vaak al op zijn helmpje. zit onder de muts, niemand ja. iets ziet. Mark Pio ja. oh, neem Nee, niet ja, kwalijk. Pa, pa, pa. <laughs> Die maakt het niet. Die maakt, die maakt het niet, hij breekt niet Geen voor Goed, Lars Geers, um, onze volleybal-expert. Die zit bij de EK voor vrouwen. tweede wedstrijd, Nederland tegen Bulgarije, geloof ik. Lasse. Dat heb je helemaal goed Robert. Inderdaad, Nederland tegen Bulgarije. De eerste set is zojuist begonnen. Bulgarije met een kleine voorsprong die zojuist wordt weggewerkt. Donalon Vlier, het wordt 3-3 in de eerste set. Ja, Bulgarije, dat is toch andere koek dan Spanje van gisteren. Spanje uh, dat zich weg liet vegen door Oranje met 3-0. Heel weinig in te brengen had... Oranje serveerde uitstekend heel erg goed. Veel druk in het achterveld. Dat zorgde ervoor dat de Spaanse vrouwen totaal niet aan volleyballen toekwamen. Maar dat zal met Bulgarije anders zijn vandaag. Die hebben heel veel lengte in de ploeg. Heel veel kracht in de ploeg ook. En Oranje moet zich daartegen wapenen. Heeft wat minder lengte aan het net. Jaïn Stalens, 1,96 meter langs de vrouw aan Nederlandse zijde. Die staat niet in de basis. In plaats daarvan staat Marit Godhuis, En die is toch nou, wel een halve kop kleiner. Dus het blok, daar zal Nederland wat inleveren. Dat betekent dat achter het blok veel beter verdedigd zal moeten worden. Dat lukt nog aardig in de eerste set. Je ziet toch dat de patronen die Bulgarije speelt, dat die goed door Nederland doorzien worden. En dat op de juiste plek de juiste vrouw staat om een bal weer van de grond af te rapen en een aanval aan Nederlandse zijde op te zetten. Maar echt veel overtuiging zie ik nog niet hoor in deze eerste set. Het is 5-3 voor Bulgarije op dit moment. Lars Geerts vanuit Busto Arsizio in Italië. We gaan weer even terug naar het voetbal, naar de toppen van PSV en Ajax, veel uh, bekervoetbal. Um, ik, ik zie jou er wel voor aan, Mario, om uh, wat wedstrijdjes meegepikt te hebben afgelopen week. Ja, vier. Vier maar liefst. Ja, nou ja, dat kwam ook door de meest absurde aftraptijd, wat ik ook in het begin al zei. Dus waren, dinsdag en woensdag waren er twee wedstrijden om vijf uur. Dus ik ben bij uh, Montvoort tegen Sparta geweest en uh, aansluitend bij IJsselmeervogels Dordrecht. Perfecte ja. tijd dan. Uh... <laughs> ik wou dat zeggen. Wat zeg je zegt net te zeggen dat perfecte het niet kan. Tijd, dat is perfecte nou ja, tijden. voor mij, uh, omdat ik toevallig in de gelegenheid was om te gaan. Ja. Maar uh, kijk, als ik dan uh, bij montvoort uh, uh, ja, 500, 600 betalende toeschouwers zie... Uh, Terwijl dat voor die mensen het evenement van het jaar is... omdat ze de, he, doorgestoten zijn in deze ronde. En dan nog een keer Sparta loten, wat in de, uit de buurt komt. Nou, ik geloof dat Sparta 30 supporters bij zich had. Ja, de volgende dag was ik bij Hilversum, RKC, Waalwijk... en s'avonds nog bij, uh, bij Argon. Uh, Argon tegen Almere City. Ja, kijk, voor mij was het leuk dat ik twee wedstrijdjes kon meepakken. Maar om vijf uur dien je natuurlijk niemand uh, om naar het voetballen te gaan. Maar nu even naar de resultaten. Is iemand van jullie... Uh... Opmerkelijk resultaat bijgebleven uit het BQ-toernooi? Nou ja, er zijn natuurlijk wel wat eerst Jupiler League clubs uitgeschakeld. Wat me erg opviel was dat er een aantal wedstrijden beslist werden door strafschoppen. Waarvan er meer, ik geloof dat er een wedstrijd was waar zeven strafschoppen gemist werden. Nou, toen dacht ik bij mezelf: hoe is dat mogelijk op dat niveau? Want volgens mij is dat toch wel redelijk trainbaar. Ik meen dat dat de wedstrijd van Utrecht was, uit mijn hoofd. Ja, Utrecht. Ja, maar je had ook nog bij Telstar Achilles 29 Telstar ook. Veel strafstoppen gemist werden. Ja goed, eh, David Goliath verhaal hou je natuurlijk altijd. Deze fase, er zijn natuurlijk altijd altijd kleinere clubs... die een keer voor een verrassing kunnen zorgen. Wat mij wel erg verbaast... en ik eh, Louis van Gaal heb ik ooit het, eh, de Champions League een commercieel gedrocht eh, horen noemen... dat ik de KNVB-beker steeds meer op een klein eh, gedrocht eh, ga lijken. Want ik vind het natuurlijk heel gek dat nu in de derde ronde... er vijf clubs zijn die dan eh, bij de loting eh, elkaar niet kunnen treffen. Dus je hebt een hele gestuurde loting... En dan denk ik van ja, jongens, het, het lijkt meer een mani manipuleren, een competitie aan het worden. Maar als je iedereen mee wil laten doen, gooi dan iedereen in, in die koker ja. en laat het tegen te, te elkaar spelen. Tont dus een gedrocht, die kvb beker. Nou, daar heb je wel een beetje gelijk. In Engeland doen ze het wel op die manier, dacht ik. Ja, daar kan gewoon Manchester United, Arsenal ja. in de eerste ronde. Uh... Ja, dus dat begrijp ik ook niet. Wat mij opviel was eigenlijk. Uh... Dat uh, voor bijvoorbeeld verloren van Harik de Boys. Maar gisteren zag ik voetbal international. Nou, Willem II verloor Nee, Willem II verloren, met uh, die stond die, die die in 86, met de dus 0-2 voor. Ja. ja, dat klopt, ja. Maar dat die nog beter betaald worden dan die spelers van Willem II... hoorde ik gisteren in voetbal international. Ja, die kans is uh, heel vaak aanwezig. Ja, dan. dus ja. wat dat betreft is het niet zo uh, vreemd. Ik ben zelf naar AZ Groningen geweest. Is toch wel een affiche. Maar daar zaten inderdaad 7000 man. Ja. Maar die wedstrijd begon gewoon om 9 uur. Dus misschien... Zijn er, uh, is er niet zo'n grote belangstelling. In ieder geval in die eerste ronde niet. En misschien komt dat later. Nee, je Als, je zegt, bij, de, bij de graafschap Utrecht... dat ik ook nog even zitten kijken. Dat is dus ook een, een half half-leeg stadion of half-vol stadion. Ja, terwijl bij ja. AZ altijd 16.000, 16.500. Ja. En het was best een aardige wedstrijd. Ja, AZ 1-1 ja. moest na verlenging winnen... terwijl ze nu weer een zwaar programma hebben. Ja. Dat, die discussie heb je ook natuurlijk. Ja. Maar trouwens ook zo'n situatie was uh, dat een doelpunt werd gemaakt... terwijl er een speler geblesseerd op de grond lag. Ja. Ja. Dat is ook ja. een hele rare situatie. In de... ja. Maar, maar hij, was... vlo hij vloot niet. Dus, uh... dus dan ga je door. Ja. En dat was eigenlijk een situatie die had bij die ja. ook uh, kunnen voorkomen. Ja. ja. Ja. Nou, die spelers van uh, Groningen waren ook behoorlijk boos op Marcelus. Marcelus was degene die doorspeelde. Ja. Maar en, ja goed, de, de ploegen, dat is ook een advies aan de ploegen geweest. Uh, in het verleden was het nog wel zo dat het gevraagd werd... Uh, als je ziet dat er een speler geblesseerd is, schop de bal dan uit. Maar dat hoeft dus niet meer, snap je? Dus de, de verantwoording... Nou, ik wil er nog één aantekening mee maken. Degene die doorspeelde was in eerste instantie Groningen. Oké, okay, nou dan... Uh, dan dus uh, dan kan je ook niet ja. meer de tegenpartij verwijten. Nee, nou, ja, ja, absoluut niet. Bart waar nou. ben je stil? Ja, dat is allemaal hoger spokes voor mij, die voetbaltaal hier. <laughs> ja. Nee, ik, ik, ik volg het Het gaat van een en, vliegen, ik, ik, ik, ja, en wie doorgaat, wie ja, wint gaat ja, door. Ik, ik heb nog wel zes jaar gevoetbald. Alleen uh, ja, de, de, de, als je gewoon kijkt hoeveel voetbal er wordt gespeeld in zo'n week, dan, dan is daar geen, geen touw meer aan vast te knopen voor, uh, voor een leek als ik. Maar uh, ja, het is. Het is uh... ja, en dan zitten we nog een naar de wielrennen. Te ja, kijken, ook precies. Eigenlijk. Het is al moeilijk <laughs> genoeg om dat hele wielrennen te volgen de hele week. Want ze zijn de nou hele week goed bezig. Dus, uh... ja, we hebben nog een kwartier, Bart. We gaan het over Feyenoord, Averlaai en Inter hebben. Okay, je nou... mag nu weg als je wil. Of nou, nee, ik vind ik heb tijd voor de Ajax Twente hier vanavond voor de televisie. Nou, dat, dat vind ik nog wel weer leuk. Ja. Uh, nee, maar even, even over Feyenoord. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Ook al zouden we het uh, willen. Of misschien willen we dat wel heel erg graag. Uh, de toestanden vorige week. Uh, we hebben het allemaal meegekregen. Het ging even niet om voetbal. Rotterdam werd uh, opgeschrikt door uh, een protestmars. Die uit de hand liep. Politiemensen moesten een boze menigte bij het Maasgebouw tegenhouden. Met uh, getrokken pistool. Veel fans... We waren hier fel uh, op tegen en tekenden een petitie. Die werd aangeboden aan de algemeen directeur, Wouter Gudde. Ik heb hier een petitie, uh, inmiddels ondertekend... door ruim 22.000 uh, Feyenoord-supporters. En ik denk ook niet-Feyenoord-supporters, want het werd zo landelijk... dat ik ook zag bij de discussies dat het ja, uh, van alle clubs wel ondertekend hebben. Uh, hij staat hier nog op 21.889. De teller blijft lopen en... Uh, Hierbij overhandig ik het voor Feyenoord tegen geweld. Heeft zo'n petitie überhaupt zin? Ik denk het wel. Ik denk dat je, denk dat je daar gewoon afstand van moet nemen... en, uh, aan, en als supporters moet laten weten gewoon dat je achter de club staat... en misschien niet eens bent met beslissingen... maar dat je gewoon echt, echt afstand ervan neemt... En, en hopend dat de rest daarin meegaat. Dat die er ook afstand willen nemen... en die paar raddraaiers dat die misschien zoiets hebben van... ja, kan eigenlijk niet. Nou ja, voor alle duidelijkheid, de fans waren tegen het geweld. En niet tegen het feit dat de politie met getrokken pistool de boel verdedigde. Wellicht kwam dat net in de zinnen wat anders over. Denk je dat die gekken op deze manier tot inkeer te krijgen zijn, Tom? Nou, heel lastig. Volgens mij is het ook een algemeen maatschappelijk probleem. En moeten we het voetbal dankbaar zijn dat er voetbalwedstrijden zijn. Want dan wordt het toch een beetje geconcentreerd om de, laten we zeggen, om de stadions. Hoewel in wijken, in grote steden heb je het ook heel erg. Ik denk uh, dat Gudde wordt steeds genoemd vanwege zijn beleid en dergelijke. Maar daar de gaat het die gasten niet om. Het gaat ze om geweld. En Gudde is een perfecte welkom alibi om dit te doen. Dus dat soort serieuze discussies hoeven we niet meer te doen. Bo Jij zei net paar, of Ik hoorde net paar raddraaiers. Wacht even, er stonden duizend man. Nou, je... ik, ik heb begrepen dat er geloof ik geen duizend waren. Maar het waren no. een stuk minder. Ah, maar, ja. maar ik heb wel begrepen dat er vijf, vijf zijn opgepakt. Nou, zijn, ja. ik heb ja. het laatste, de laatste de cijfers daarover. Er zijn inmiddels, uh, voor zover wij weten, elf verdachten aangehouden. En de politie heeft gezegd dat er binnenkort weer vier nieuwe foto's worden vrijgegeven. Ja. Waar mensen dus je is een, een nieuw ja, fenomeen. Hè? Dat je dus nu uh, foto's in de stad ja. verspreid krijgen, welke mensen ze zoeken. Maar ja, het, blijft, het blijft natuurlijk relatief een kleine groep. En alles wat ja. daarachter wat daar, wat daar staat, die hebben niet die intentie, denk ik. Nee, dat, te doen, uh, dat alleen... ben ik niet met je eens. Nee? Die kleine groep... Uh, ik vind wat erachter staat... Die kleine groep kan alleen maar randeren... Uh, omdat er zo'n grote groep achter staat. Dus ja. het is een soort voedingsbodem. En ik vind eigenlijk... dat uh, dus iedereen... niet die kleine kern... maar iedereen even verantwoordelijk is. Ja, ja. dan denk ik dat die harde kern... misschien moeilijk te bereiken is. Maar dat je misschien juist degene die, die erachter staan... en er eigenlijk niet aan meedoet... en puur die sensatie aan het bekijken is... dat, dat die afstand nemen van degene van degenen die het aan het doen zijn. Die zouden het moeten doen, bedoel ik. Ja. Ja. Nee, nee, die moeten er, moet er eigenlijk afstand ja, van nemen. Ja, dat gebeurde niet. Dus nee, nee. Ik, daarom praat ik over duizend man en niet die paar ratraaiers. Want dat was het niet. Wat ik trouwens in deze... Ja, de naam is al een paar keer genoemd van de directeur Gudde. Uh, daar krijg ik steeds meer respect voor. Hoe die man in deze ja, kolkende arena, laat ik het zo maar even zeggen, rondom hem heen. En dat hij kaarsrecht overeind blijft. Ik vind zijn antwoorden goed, ik vind hem altijd beheersd blijven. Ik vind hem echt een voorbeeld geven van uh, ja, de rust die Feyenoord eigenlijk nu uh, eigenlijk ontbeert. Dat hij die toch wel uh, uit blijft stralen. En uh, wat mij betreft steeds meer respect voor die man. Nu, nog even in algemene zin. Wordt het op den duur misschien ook wel moeilijker om überhaupt bestuurders voor voetbalclubs te vinden? Nou, dus als je ziet de... wat ze vaak voor hun kiezen krijgen... kan je je afvragen of mensen daar nog wel zien. Dat doen. is waar, maar het woord ijdelheid is al een paar keer gevallen aan tafel. En ik denk dat er nog steeds heel veel mensen blij zijn... als ze ooit nog eens gevraagd worden door een baanje in het voetbal. Ja. Ton, je bent groot fan van bestuurders. Nee, maar... Nou, dat... ja, Ton en ik gaan elkaar wel eens een de ja, goed. <laughs> daar ben ik het volkomen met Mario eens. En vooral, laten we zeggen, de belangrijke clubs... daar zitten ze om te, elkaar weg te duwen om een belangrijke functie. Wie zou nog algemeen directeur van Ajax willen worden? Eigenlijk niemand. Nou, dat zijn er genoeg, hoor. He, dus, uh, en dat is precies wat je zegt, ijdelheid. Bulgarije Nederland, Lars Geerts, het volleybal in Italië. Nou, het gaat goed met Nederland, kan ik zeggen, tegen Bulgarije. Het is 14-11 in het voordeel van Oranje. Dat heeft te maken met twee dingen. Allereerst met het feit dat Ingrid Visser aan service is gekomen. Dat was gisteren in de eerste set tegen Spanje ook al een omslagmoment. Visser heeft een hele verneinige float service. Die daalt heel snel achter het net. En Libero's en lopers aan de kant van de tegenstander... hebben enorm veel moeite om die bal uh, goed op te rapen... en ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier bij de spelverdeler uh, terechtkomen... zodat hij de aanval goed kan, uh, kan opzetten... Dat ging een aantal keren flink mis bij Bulgarije. Vervolgens stapelden ze ook nog fout op fout op fout. Met als gevolg dat Nederland uit is gelopen naar 14-11. Moet gezegd worden dat de stand ook 14-8 is geweest. Dat Nederland dus zes punten voorsprong heeft gehad in deze set. Nu alleen is een servicekanon Zarkova bij Bulgarije aan service. Nederland heeft daar moeite mee. Heeft moeite om die bal goed te verwerken en dan een fatsoenlijke aanval op te zetten. Kijk of het nu wel lukt met Marit Tip Tipballetje? Nee, niet fatsoenlijk over het net. Hij heeft ook een hoog blok tegenover zich. Dan vliegt hier, hard via de handen van de Bulgaarse. Komt die bal op de grond. Nederland neemt de service weer over en heeft het punt ook binnen. Het is 15-11 in de eerste set. Ibrahim Avelay is zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. Het gebeurde allemaal afgelopen donderdag. Uh, hij zal uh, de komende maanden niet kunnen uitkomen, vanzelfsprekend voor uh, het Nederlands elftal. En Barcelona, de reactie van Bonscourt, Bert van Mawijk in langs de lijn. De ervaring leert dat zo'n uh, zo zo operatie en zo zo'n blessure ja, zeg het, tussen de 6 en 10-11 maanden duurt. En, uh, en ja, het is gewoon, voor de jongen is het verschrikkelijk. Kan, uh, en en kan het ook, ik kan het bijna niet geloven. En voor ons is het ook heel erg, want uh, hij, hij deed het gewoon heel erg goed bij ons. Bert van Marwek was dat afgelopen donderdag in, uh, langs de lijn over de gescheurde kruisband. Daar hebben we het over. Hij is nog steeds niet geopereerd, want uh, zijn knie is nog te dik. Een reactie, Tom? Nou, wat ik dacht, kijk, wat mij opvalt is dat Van Marwijk zo verdrietig erover is. En zo heel duidelijk verdrietig. En die EK kan je misschien wel bij hem vergeten. Hoewel hij fantastisch ging spelen. Maar na het EK komt er weer een periode en dan zal hij het moeten trekken. En daarom is hij ook een hele belangrijke speler. Ik vraag me alleen af, hij is over een pignon of iets dergelijks gevallen. Die op het trainingsveld lag. En dat begrijp ik niet. Want als ik zelf, mezelf als trainer na... dat soort veiligheidsmaatregelen... dat niemand kleren of wat dan ook kan vallen... dat nam ik altijd. Dus dat vind ik heel gek. Nou, Zo'n ding wordt neergezet vaak op het trainingsveld... om een oefening uh, ja, is van uh, neer te Neergezet. Je moet van daar naar daar... Nee, het was dat... in een partijtje gebeurd. Ja. Dus misschien is het vergeten weg te halen. Ik weet het niet. Maar daar dacht ik, dacht ik meteen aan. Hey, wat dacht jij toen je het hoorde, Bart? Nou, ik, ik, ik, ik hoor het nu net eigenlijk. Maar je hoort het nu net? Nou, het nieuws voor je. Ach, voor nee, die Nee, ik had het wel gehoord, maar het uh, ja, dat is, dat is inderdaad heel vervelend. En, en, en, en zo'n blessure, ja, heeft dat nog invloed op de rest van je carrière? Al wordt je geopereerd, blijft zoiets in een zwakke plek? Uh. Ik weet niet, Mario, weet jij daar meer van? Nou ja... Blijft het een zwakke plek? Nou, dat... Het ligt natuurlijk aan hoe de operatie verloopt en het herstel. Kijk, er zijn natuurlijk wel voetballers, net zoals Van Nistelrooy... die bijvoorbeeld ook een aantal keren dezelfde blessures hebben gehad. En dat is natuurlijk heel vervelend. Ja, ik dacht ook gelijk, ja, shit happens. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde verhaal als Geesink. Je hoopt alleen maar dat je hier, als je twee stappen achteruit doet... dat je er weer drie vooruit kan doen. En wat Ton ook zegt, dat, dat, dat, ja, dat zo'n speler er toch weer mentaal en uh, sterker uitkomt. Waardoor hij straks uh, na het EK weer uh, ja, volop uh, de kar mede kan gaan trekken. Ja, of misschien net voor het EK. Ik kan me nou nog ja, dat, uh, Marco dat, van Basten herinneren nou, in 1988. Dat kan ook. Hè? Dat je dus uh, eigenlijk een hele tijd in je revalidatie zit. En dan net op het juiste moment weer kan pieken. Terwijl, je, terwijl je dat zware seizoen... Ja, niet achter de rug ja. heb. en alleen maar aan je herstel gewerkt. Ja, daar ja, zijn ook voorbeelden van. Dus, dus dat laten we het beste ervan hopen. De dat klap is, is ook hard aangekomen in Barcelona. Spelers hebben uh, gereageerd. Wesley Sneijder zat er donderdag bij ons in de uitzending. Die kon het haast niet geloven. Die werd er helemaal stil van. Omdat je het hem ook... Uh, natuurlijk, je gunt het helemaal niemand. Maar helemaal helemaal niet in die opbouwende fase... waarin hij in Barcelona zit. Vanavond speelt Barcelona tegen Atletico Madrid. En um, de bedoeling is dat de Barcelona-spelers... vanavond met een speciaal t-shirt het veld opkomen... om hem uh, te ondersteunen. Mooi gebaar. Nou, dat is goed. Dat geeft, uh, dat geeft het teamgeest aan. Uh, we hebben net, uh, Bart uh, heeft duidelijk gezegd hoe belangrijk het is als een team samenwerkt. Dat heb je net met de Huren gezien. Ja, en ik denk dat uh, in een teamsport dat het zo enorm belangrijk is... als je weet dat je elkaar steunt. Ja, dat, uh, dat geeft alleen maar uh, ja, een soort uh, ja, extra boost aan je herstel, denk ik. Ja, ja ik denk misschien... Ik zit me nu te bedenken, ik wist niet wat je zei... Uh, maar dat Guardiola daar ook met die spelers over gepraat heeft. Want het typische van... Barcelona nou, net vergeleken met Real Madrid... is dat zij echt als team spelen. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen dat hij dat als voorstel heeft gedaan. Ja, ze hebben ook een filmpje gemaakt he, op de Barcelona-website... met okay. alle mooie bewegingen van uh, okay. Ibrahim Afellay met een mooi muziekje eronder... Ja. Om uh, ja, Ze hebben besloten van meer, meer dan een club. Hè. En dat laten ze dus in al, uh, vaak van dit soort uitingen ook weer zien. Dat ze elkaar. Uh, ja, het is een beetje de musketiersgevoel. Mm. Eén van alle, alle voor één. En dat, uh, dat stralen ze ook bij deze weer uit. Nou, ik hoop dat die blessure wel meevalt. Want ik luister dat het gescheurde kruisband heeft. Dus niet afgescheurde ja. kruisband. Dus misschien kan het meevallen. Het gaat niet goed met Inter, de club van Wesley Snijder. Uh, 3-1 werd er verloren van uh, de promovende. Zoals het mooi heet. Novara. Was in de Beker volgens mij. Als ik me goed herinner. Nee, nee, nee, Dat is competitie. Ja. Dankjewel voor de correctie. Uh, vervolgens werd uh, Gasparini, de trainer ontslagen, Wesley Sneijder. Het was een, het was een coach met, met een hele andere gedachte van het voetbal. Met name uh, de speelstijl natuurlijk, hoe we speelden de laatste, uh, laatste weken. Met, met drie verdedigers. Uh, bijna vijf middenvelders en twee voorin. En dat was, uh, ja, daar, daar, daar werden we niet echt, uh, niet echt beter van. Het verhaal gaat zelfs dat hij expres in die wedstrijd hele belachelijke uh, uh, wissels hebben doorgevoerd. Omdat hij er eigenlijk geen zin meer in had. En nog zat te hopen dat hij werd ontslagen. Maar goed, dat zijn allemaal verhalen. Heen, een in zijn contract 18 <laughs> uh, Achttiende in de competitie. Twee jaar geleden nog finalist in de Champions League. Ongelooflijk verhaal. Ja, maar goed, er zijn er natuurlijk drie wedstrijden onderweg en de, de bloemen liggen pas aan de meet. Maar het gaf natuurlijk genoeg aan. Ze hadden met 1-0 verloren in de, in de Champions League thuis. Kijk, Inter is natuurlijk een van de grootste clubs van de wereld. En dan, uh, ja, dan is het voor mij onbegrijpelijk hè, dat uh, Moratti, de, de grote man bij Inter, dat hij dan zegt van ja, we hebben niet de juiste trainer genomen. Dan denk ik, wat voor mensen stellen die mannen aan? Daar hou je toch waarschijnlijk een aantal gesprekken mee. Daar heb je toch een, een soort antecedentenonderzoek, wat, wat die man allemaal van visie heeft. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat Westie Snyder nu zegt... Ja, had een hele andere visie op voetballen dan wij hadden. Ja, nou, nou. Daar, daar zou ik graag op in willen gaan. Ja. Want in elk, bijna met voetbal, is een coach altijd bepaald die... wat de aankopen zijn, wat het systeem is, wat gespeeld ja. moet worden. En ik zou zeggen, je hebt een technisch directeur... je neemt die coach aan en dan zeg je nou, dit is het kader... En daar mag je binnen werken. En als je geen zin hebt, ga je naar huis. Ja. Dan heb je natuurlijk... Een club heeft dan een stijl. Ja, maar nu, pas je daarin? En dat, moet dus, dat is toch te gek voor woorden dat je dat na drie weken... dat je erachter komt dat dat niet bij elkaar past? Dan denk ik, wat hebben die dan een half jaar zitten slapen? Ja, maar goed, Moratti, dus de, de baas... Ja. had ook geen idee hoe Inter zou uh, moest nee, spelen. Nee, nou, dus dat, voor mij is dat gewoon want, een soort paniekaankoop geweest. Ja, dan, want ze uh, hebben Mourinho gehad. Het is geheel anders. Nou, ja. uh, Benitez... Ja. Is natuurlijk heel anders. Leonardo. En nu deze. En nu krijgt ze weer een andere Ranieri. Ja. Dus die gaat ook zijn eigen schang. Ja. Ja. Ranieri gaat het helemaal goed doen daar? Wat verwachten jullie ervan? Nou, Bart, hij heeft natuurlijk wel bewezen. Een Vo voetbalkenner die nou, verschrikkelijk opkijkt dat hij voetbalvrij voetbald worden. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk, ik, de namen zeggen mij niet zo heel veel. En, uh, maar de sport snap ik, snap ik op zich wel. En het is inderdaad vreemd dat, uh, dat inderdaad als een club een bepaald beleid heeft... en dat hij dan een trainer laat komen die vervolgens er heel anders over denkt. En later zeggen van ja, maar dat hadden we zo nooit bedoeld. Dus dat, dat verbaast me wel als, als, als, als een club met zoveel geld uh, dat, dat zo speelt. Maar, uh, ja, het, het, maar het lijkt mij als je een trainer aanneemt dat je daar voor 100% vertrouwen in hebt. En dat je, dat je dat volgens mij dat vertrouwen ook nog niet na een paar wedstrijden moet beschamen, lijkt mij ook. Ja, ja. Ja. Um, we gaan het bijna afronden. We hebben nog uh, vier minuten in deze uitzending. Ik wil nog heel even vooruitkijken met jullie naar uh, het komend voetbalweek einde. Er staan een paar mooie duels uh, op het programma. Wat te denken van Ajax Twente vanavond. En morgen AZ tegen Feyenoord. Welke wedstrijd spreekt er voor je, springt er voor jou uit, Mario? Wat vind je de mooiste? Nou, ja, die van vanavond. Ajax Twente. Ja, Ajax Twente. Dat, uh, ja, dat zijn natuurlijk de, de nummers 1 en 2 van vorig jaar. En uh, ja, dat, dat zal de, de topper van het weekend zijn. Wat me dus wel uh, verbaast, is dat... Uh, en dan heb je toch even over het uh, afgelopen week nog even meenemend... het bekertoernooi. Dat Feyenoord uh, dinsdag speelde. Tegen AGOVV. En dat goed, dat is geloot. En uh, uh, AZ uh, donderdag speelde. Dus 48 uur minder rust voor die wedstrijd tegen, tegen Feyenoord. Ik zag gisteren ook Gert-Jan van Beek... dat hij zijn spelers het zwembad had ingestuurd... om een soort hersteltraining. Dus dat betekent dat die voorbereiding van Feyenoord en AZ... Eh, door zo'n doordeweekse bekercompetitie... totaal eh, verschillend is. En ik denk... Ja, we hebben het wel eens over competitievervalsing... maar dat vind ik dan misschien in dit geval heel groot. Maar ik vind het wel een voorbeeld dat het eh, wel even anders kan... om de mensen in ieder geval op dezelfde tijd... voorbereidingstijd te geven. Ja? Nee? Ja, voor zo'n duel. Ja, Bart, als uh, voetballiefhebber, wel welke springt er dan voor jou uit? Nou, ik, ik denk toch ook Ajax Twente, denk ik. Er zit helemaal smart op te wachten. Nee, dit is op zich, denk ik, een, een duel. Uh, twee gelijkwaardigen. En, uh, nou ja, goed, de woorden zijn eigenlijk al gezegd. We hebben vorig jaar elkaar gewaagd. En uh, het is misschien ook een beetje dan om te kijken... Van hoe het de rest van het seizoen uh, de insteek gaat worden. ja Ton, welke springt er voor jou uit? nou Bij mij vriend. Uh, en daar ga ik morgen ook naartoe, AZ Feyenoord. Ja, ja. Ajax Twente is 1 tegen 3. AZ Feyenoord is nummer 2 tegen 4. En ik vind het ook minder interessant, Ajax twente Want Ajax gaat die sowieso winnen. En ja, nou. bij AZ... ja. Nee, dan is <laughs> dat. Dan weet je het gewoon ja. niet. Ja, dan hoeven we ook niet te ah, kijken. Nou, want, nou, goed, uh, ben jij, dat vind <laughs> ik ook wel mooi, dat Ton zegt: het is de nummer 2 tegen vier. Kijk, ik wilde nog een kleine nuance. kijken... als je dus wel kijkt tegen wie fijner tot nu toe gespeeld heeft. Ja. He, dat, dat, dat, euh, ik denk, als je, als je praat over het competitieprogramma... dat dat van het natuurlijk wel heel gunstig is geweest. Want die hebben alleen maar tegen de ploegen van nummer 9... is de hoogst genoteerde ploeg tegen wie ze tot nu toe gespeeld ja, hebben. dat nou, is duidelijk wat Tom gaat doen. Uh, wat ga jij doen, Bart, het weekend? Um, ik zit momenteel in het noorden en daar is de Rode Markt. En daar hebben ze één keer per jaar hebben ze een groot feest. Er staat een feesttent, dus uh, daar, daar verblijf ik twee dagen. De wat? De? De Roder Markt. En wat kan je daar kopen? Bier. Ah. <laughs> We hebben bier en muziek. Je weet dat er morgen wel een WK wielrennen is, joh. <laughs> jawel, jawel. Ik denk dat ik eerst een beetje uitslaap en dan, dan ga ik lekker op de bank liggen en het WK wielrennen kijken. Oké, okay, dankjewel, Mario. Wat ga jij doen? Ja, vanavond naar Ajax. en Morgen, ja, morgen ja. naar Lara, dames. En dan, dan nog even naar een amateurwedstrijd. Ja, Oké, okay, dankjewel. Goed, even snel uh, Duitsland. Schalke nu 4-Vrijburg, 4-2. doelpunt hunterla mainz Dortmund 1-2. Wolfsburg-Kaiserslauteren, 1-0. München-Gladbach-Nürnberg, 1-0. En Augsburg tegen Hannover, 96-0-0. Bent u wat betreft Duitsland helemaal bij. We gaan even naar Lars Geers. Uh, Bulgarije, Nederland. Nederland stond uh, redelijk voor. Ja, Nederland staat niet meer redelijk voor. Dat kan ik je meteen vertellen. Nederland liep zelfs uit naar 21-16. Dan denk je, dan moet je die set gewoon binnenharken. Want je staat 5 punten voor boven de 20 voor de Nederlandse zijde. Maar toen kwam Rabat Jeva aan service voor Bulgarije. Die heeft een ongelooflijk lastige service. En zo werd het Nederland ontzettend moeilijk gemaakt. En liep Bulgarije weer terug naar 21-20. Maar inmiddels heeft Nederland zich weer enigszins herpakt. Is ook Manon Vlier wat beter in het spel gekomen. Het blok van Bulgarije mist haar een aantal aantal keren. en zo staat Nederland op 23-21 en heeft het nog twee punten nodig om de wedstrijd of om, pardon, om de set binnen te halen. Er wordt gewisseld aan de Nederlandse kant. Het is Vlier die gaat serveren. Doet dat uitstekend. Nee, ja, doet dat zeer uitstekend. Setpunt voor Nederland op 24-21. Nog even wat wedstrijd uit Engeland. Arsenal tegen Bolton Wanderers 3-0. Twee keer van Percy. Liverpool, Wolverhampton 2-1, één keer Suarez. ik tot Tottenham Hotspur 1-2, één keer van de Vaarts. Uh, u bent uh, bijna helemaal bij. Zometeen om 7 uur meer dan met Ronald Boots. Met daarin PSV Roda, Heerenveen Herakles. Adel VVV NAC tegen FC Utrecht. En natuurlijk Ajax Twente. Goedenavond. Sport op radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. PSV Roda. Die raakt weer tegenstander, wordt hem opgevangen. opgevallen. Herakles. Heer kan hij daarmee schieten? Oh, oh, oh. VVV. eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zegt Dank Utrecht en om kwart voor negen Ajax 20. Oh, fantastische wedstrijd. Dit is de gelijkmaker. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voetballers van Nederland opgelet.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 Voor Generatie KPN. Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade, ga naar nierstichting.nl. Dit is Radio 1.